De IND zegt in een reactie tegen Argos dat de asielaanvraag asiel zorgvuldig is beoordeeld... en wijst erop dat het besluit door zowel de rechter als de Raad van State is getoetst. Het Nigeriaanse leger heeft veel geld gezet op de hoofden van de belangrijkste leiders van Boko Haram. Zo loven de militairen 300.000 dollar uit voor informatie... die leidt tot de arrestatie van de vermoedelijke leider van een militant-islamitische beweging, Abu Bakr Shekau. Voor anderen is de beloning 60.000 tot 150.000 dollar. Boko Haram wordt verantwoordelijk gehouden voor bomaanslagen en moorden op religieuze leiders. De militante beweging is alleen dit jaar al verantwoordelijk voor de dood van honderden mensen. De voorzitters van de jonge organisaties van FNV en CNV zeggen het vertrouwen op in de huidige top van de vakcentrales.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 WPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. In dit uur voor de liefhebbers Boudewijn Bug. Op 23 november 2002 overleed. onverwachts. dichter, schrijver en televisiepresentator Boudewijn Bug. Dat was gisteren, dus precies tien jaar geleden. Voordat Buug beroemd werd vanwege zijn televisieoptredens... was hij al meermalen te horen in radioprogramma's van de VPRO. Onder meer in een vierdelige serie over Rupert Brooke. Een door Buug hevig bewonderde Engelse dichter. Programmamaker Paul Albers en Boudewijn Bug reisden voor deze serie naar Nieuw-Zeeland, Tahiti, de Stille Zuidzee en Fiji. En tenslotte naar het Griekse eiland Skiros, waar zich het graf bevindt van deze in 1915 op 27-jarige leeftijd overleden, zeer talentvolle dichter. Een fragment uit de eerste aflevering... waarin Bug uitweidt over zijn fascinatie... of welhaast obsessie voor Rupert Brooke. Paul Albers begint met de volgende vraag. Hoe lang heb je deze obsessie al? Deze, part, deze speciale obsessie, Rupert nou, Broek? Nou, Rupert Broek, ik heb het uit moeten zoeken toen ik dat stukje in de tijd schreef, een paar weken geleden. Is dat 1964, Rupert Brooke? Je weet het nog. Ja, ik weet het precies in de schootbloemlezing zat het te loeren. dacht ik, God, uh, The Soldier, las ik daar dat gedicht. If I should die, think only this of me. En dat vond ik zo'n heroisch, prachtig gedicht. God, ik was er wat zweverig. En uh, jonge jongen, sentimenteel, gescheiden ouders, noem maar op. Dat sprak me ontzettend aan. Later ben ik een biografietje van hem gaan kopen en toen is dat leven ontzettend gaan imponeren. Hij heeft dus alle durf, wat zo paradoxaal klinkt, omdat ik wel ook veel reis... maar hij heeft een, een, een, een inzet voor reizen, weet je, een brutaliteit die ik niet heb. We doen alle twee hetzelfde, maar hij is veel brutaler en veel directer. Ik, ik word al bang als ik denk, oh god, kom ik daar in een vlooi hotel en misschien kan ik die taal niet spreken. Wat mijn angst is, en al die keren in Portugal, zelfs... En de derde keer dacht ik nog, oh jezus, straks verstaan ze me weer niet. Valt me natuurlijk afschrikkelijk mee, want ik ben nou net geen randebiel. Valt mij me best mee. Heel gek is dat. Het is, uh... ja, waarom? Die, die, hij heeft een mooi, een mooi gedicht geschreven. Maar een merkwaardig leven ook. En kort, kort maar hevig ook, dacht ik. Heel kort en heel hevig. Hij heeft een leven wat je wil leiden. Mooi was hij. Uh, biseksueel had veel geld, kende alle toenmalige beroemdheden van Engeland. De minister van Marine Churchill, de toenmalige premier Eskert en zijn dochter. Uh, hij kende alle grote schrijvers. Yeah, ja, Hij kende alle grote schrijvers van zijn tijd. Hij debuteerde op jonge leeftijd, was direct in Engeland beroemd. Ook al voor zijn beroemde uh, gedicht Soldier. Hij uh, neukte de mooiste jongens en neukte de mooiste wijven. Van wij weten we het nog ineens zeker, van jongens eigenlijk ook niet zeker, maar daarover komt hij al terecht. En hij kon de hele wereld zien. En had een, uh, het enige wat in zijn leven eigenlijk ontbrak: was dat hij vervelende moeder had. Maar het ontbrak er iets veel ergers: hij kon niet leven. En, uh, nou, we hebben net, uh, de, zoals er overal nou gemeld is. In het vliegtuig lezen we de advertentie van Hans van Tongeren, die zelfmoord heeft gepleegd. Ja, nee, dat, nou, is, uh... dat lijkt ontzettend op Roeg, ook. Oh. Mooie ja. jongen, uh, succes, willen was succes, petters ging iedereen heen. Wat doet hij? pleegt zelfmoord. Ja. De, de, de, angst voor de, de angst voor de aandacht, voor de roem, voor de erkenning. Dat, dat, nou, dat is nou echt weltschmerz. Keut heeft dat overwonnen in zijn wetter. Rembo heeft het overwonnen door weg te gaan. Uiteindelijk is hij nog thuis het einde komen. Maar Broek kon het zelfs niet overwinnen door weg te zijn of weg te blijven. Hij moest echt in de, wereld, eer, de Eerste Wereldoorlog van onder gaan. En dat is het tragiek van Broek toen hij in 1905 naar de Dardanellen werd vervoerd. Voordat hij zijn, uh, zijn pistool en zijn pijonet kon pakken stierf hij aan een lullige dit, dit is een trio op, op een schip. Maar daar komen we nog uh, in Griekenland. Dat was het maar, eind van zijn leven. Jij vindt het, uh, hij is het, voor, uh, het voorbeeld voor wel, dit soort weltsmers? Het enige echt moderne voorbeeld, het uh, 20 e eeuwste voorbeeld. In de 19e eeuw was het bijna mode, de en uit Het uitbouwen van het onderlijden. Maar ik vind hem eigenlijk het, een van de meest volmaakte voorbeelden. En zeker het volmaakste voorbeeld van uh, de 20e eeuwse literatuur. Ik ken niet, in Frankrijk heb je er nog een paar die er een beetje op leiden. Roussel bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar is, hij heeft alles, het gek is boek, heeft alles mee. En het gaat volstrekt mis. Maar zag jij dan uh, het, uh, het reizen op een gegeven moment als een mogelijke uitweg? Nou, ik denk dat, de, je, je hebt twee vormen denk ik, van escapisme, of escapisme moet je ook zeggen, maar daar zullen we ons maar niet mee moeien. Je hebt natuurlijk een psychische vorm van escapisme, dat is binnen jezelf in de klooster gaan, of je gaat uh, boeken schrijven, maar je hebt ook een ruimtelijke vorm van escapisme. Nou, hij heeft gereisd, wat volgens de toenmalige reis, als de na de maand had hij dat gedaan, dat kon toen niet, dat is jezelf ontlopen, steeds je nieuwe schokken uh, zien te krijgen, steeds nieuwe culturen zien te denken dat dat... dat dat dat dan de verlossing brengt. Maar het klinkt natuurlijk als een afschuwelijke uh, platitude... maar je neemt natuurlijk altijd jezelf mee. En dat heeft hij ook. Hij is een feilloos voorbeeld van iemand die laat zien... dat hij er niet van kan en zichzelf maar mee uh, moest nemen. Dit was een fragment uit de eerste aflevering van een vierdelige serie... over de Engelse jonggestorven dichter Robert Brooke. En de heren die zaten uh, tijdens dit gesprek in het vliegtuig van Dubai naar Nieuw-Zeeland. Vandaar dat fijne achtergrondgeluid. Uh, vier weken later, in de slotaflevering, blikt Bug terug op de serie... een gesprek over de dood en over doodsverlangen. Uh, dichterbij. Kan niet, hè? Nee. Naar, uh, een gigantische taxirit... Uh... Langs bergen en dalen zijn we dan eindelijk bij dat graf aangekomen. Eerst dacht we dat we het standbeeldje wilden zien. Dat hebben we al gevonden. We wilden natuurlijk ook zien, maar we wilden eerst het graf zien. Nou zijn we er na 50, 60.000 kilometer reizen. De stop van Broek en de stop van onze reis. Eindelijk alleen moeten we nog terug. Het is een wit marmerig graf met daaromheen een hekje groen geverfd. Het ziet er keurig uit en het staat in een soort hof van olijven. Staat het in een dal. Als de bomen een beetje kaler zouden zijn, zou je de zee kunnen zien. Ja. En, uh, hij vond dit een hele mooie plek Ja, hij vond het zelf een mooie plek Niet weten dat hij er begraven zou worden Maar zijn vrienden hadden het onthouden Die hebben hem hierheen gesjouwd, de berg in Brancaar En toen er keien overheen gelegd En dus jaren later is dit pas door vrienden uh, neergezet Ja, het doet me wel wat hoor uh, Toch wel? Ja, ik ben er echt wel een beetje door aangedaan ook Ik denk dan, uh, hier ligt hij nou, daar zit ik achteraan En dan, ja, dan ben je er eigenlijk op zo'n gekke plek op de wereld Waar hij terecht is gekomen Nooit in Engeland terechtgekomen, dat zat er ook niet in na nou dat wilde leven natuurlijk. Oh. Zie je hier een dalende zon, vier uur middags, warm, klein beetje wind. Aan het graf van je, van je literarische held. Het is eigenlijk zo, zo ontroerend vind ik dit. Zo gek ook dat je er mensen voor krijgt om je dit allemaal te laten doen. En dan, dan zit je daar op de steen. We zitten nu op de steen waarop geschreven staat... dat dit graf geschonken is door de vrienden van, vrienden van de Griekse Leense Vereniging. Ja. Zinloos hoor, hoe dit leven ook beëindigd is. Hè. Het had natuurlijk op alle mogelijke manieren kunnen beëindigen. Maar zo lullig als je dan op zijn graf zit... dat hij hier overleden is op een Frans hospitaalschip. En dat hij hier berg bergen wordt gesjouwd. vind ik zo zinloos. Ja. Ze hebben hem hier naartoe gesjouwd. Ja. Hij is eerst hier geweest, toen was hij al een beetje zieker. Ja. Dan kwam hij deze plek tegen, die vond hij heel mooi. Ja. Maar... We, we kijken hier dus niet uit op zee, hè? We kijk, ja, daar, daar is zee beneden. Hè? Oh ja, daartussendoor tussendoor zee. kan je toch ja, net zien? Ja, Dus daarna hebben ze hem hier naartoe gesjouwd, echt. Ja. Dus daar moet dat schip hebben gelegen. Ja. En daar er hangen, boven hangen er uh, olijfbomen, Je ziet de olijf hangen erin, die staan in de... Die kun je nu plukken, de olijf. Ja. Maar laat jij je, je begraven? Nou, als ik iemand zo gek kan krijgen over 70 jaar om me na te volgen... laat ik meer hier ook obscurus begraven, <laughs> ja. ja. ja. In een of andere, andere uithoek... Jawel, ik zou wel wat weten. Ik maak het zo moeilijk hoor, om het te vinden. Ik maak het zo even moeilijk als Broek. Zou je dus er door vereerd zijn? Over 70 jaar gaan kijken waar je begraven doet? Ik heb, een, uh, ik heb een minder spannend leven geleid, met betere gedichten geschreven. <lacht> <lacht> Dit kost ons uh, de enige drie leden die we nog hadden. Ja. Begrijp je zeker? Nou, de enige drie luisteraars. Ja, maar dat is wel zo. Ik heb ook meer uh, gedichten geschreven, maar dat zegt niks. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar hij heeft een veel beter gehad, veel consequenter eigenlijk. If I should die, think only this of me. That there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam. A body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home. And think this heart, all evil shed away, a pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learned of friends and gentleness in hearts at peace under an English heaven. De Kiro stelt één hotel en dat is gesloten. In oktober worden geen toeristen meer verwacht. Maar de taxichauffeur is van alle markten thuis... en brengt de wereldreizigers onder in een huisje... dat op een aantal bedden na volkomen leeg is. S'avonds nemen zij plaats op de veranda die uitzicht biedt op de haven van Limaria. Het is nog zeer behagelijk buiten en de krekels chilpen erop los. De draad van het gesprek dat op de veerboot door een Griekse smartlap werd onderbroken, wordt weer opgepakt. Het doodsverlangen van Broek en Buch. Het leven moet kort zijn. Kan je nog herinneren zelf wanneer jij voor het eerst die gedachte kreeg van het leven moet kort zijn? Ja, zonder pathetische zijn bij het lezen van dit soort gedichten. Daarom vind ik Marsman zo'n slecht dichter. En dat dichter. was wanneer? Nou, dat was uh, 15, 16 inderdaad. In middelbare school? Een gelezen voor het eerst een Engels bloemlees op school toen ik 16 was. En dacht je, zo moet het? Ja, dan dacht je, zo moet het. Dat is gevaarlijk. Hè? Omdat dit soort uh, heroïek, dit soort pathetiek... spreekt ontzettend aan als je, als je een puber bent, als je 15, 16 bent. Hè, het Abba-syndroom, zal ik maar zeggen. Dan vind je dat allemaal fantastisch. Ja. Nou, uh, ik had dan uh, ik had een paar dingen. Ik had de Animals, de Stones... Robert Broek en Rembo, maar die kon ik niet lezen. Maar ik wist wel wat van zijn leven af. Maar het zou pas later komen dat hij kon lezen. Dat is gevaarlijk. En daarom ben ik, ik ben veel meer door, uh, door, uh, door Broek gaan heen kijken. En, maar eigenlijk toegelegd op zijn leven. En dan blijkt ook dat dan zijn poëzie ook leuker wordt. Dat je dan het veel meer kan relativeren. Je doorzag de patels, zeg maar, op een gegeven moment? Ja, op een gegeven moment. Niet op niet. Ik nee. doorzag de patels. Maar het idee is blijven bestaan. Ja, het idee is blijven bestaan. Hoezo? Nou, dat je, dat je afvaart van, uh, dus afvaart van het gedicht The Soldier ja. in Vijshoudai. Maar dat je naar dat leven toe gaat, dat je denkt: van ja, dat zie ik voorkomen dat dat juist is. Dat het mooiste is dat je op de 27 staat. Ik denk, als ik zou mogen kiezen met een aantal ervaringen die ik meemaak toen ik 5, 26, 27 was, als ik toen dood was gereden. Dat ik heel fijn, dat kan je natuurlijk nooit zeggen, je weet nooit hoe je het vindt, maar ik heb het heel fijn gevonden. Ik had toen echt wel het is een paar keer mislukt gewoon. Maar wat doe je met een aantal ervaringen? N nou, niet soortgelijk aan Broek natuurlijk. Nou, nee, soortgelijk wel, maar niet dezelfde ervaring als Broek. Van teleurstelling in het leven, mensen die je niet kan krijgen. En bij mij ligt dat dan precies even complex als bij Broek qua seksualiteit. En Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Dat ik toen dacht: van Godverdomme. Uh, dat zit er bij hem ook in. Hè. Waarom euh, lekker met meisjes, euh, niks aan de hand. Hè. Waarom moet het zo gecompliceerd zijn? Euh, mm. Noem je op hele rare seksuele variant. Nou, niet raar in de waarderingsfactor, maar raar. Denk, vind ik vind oh, waarom heb ik het zo moeilijk aan anderen niet? Gewoon mm. lekker wij vertrouwen, om het heel ordinair uit te drukken. Mm. Daar heb ik toen gedacht, nou, dat kan uitstappen. Ik heb me eroverheen gevochten om er heel wat anders te gaan doen. Er heel hard te gaan werken. Nou, hij is gevlucht. Hij is gevlucht voor de problematiek... en is, uh, is in de oceaan in gaan zitten. Ik had dat toen moeten doen. Maar heb je dan het idee dat... waar ligt dan ergens je hoogtepunt? Dat ligt uh, begin 20. Dan ligt daar je hoogtepunt. Nou, ik denk dat je dat zelf ook zal vinden. Ehm... Um... Dat denk ik altijd, maar nee niet. Nee? Nou, nou ja. ik denk altijd een verliefdheid op je 19e, 20 die hevigheid, ja, ja. die heb ik ook nooit meer teruggekregen. Die hevigheid kan je ook fataal worden. Als je er overheen groeit en je relativeert dat, dan ontwikkel je je cynicisme, waar ik nu ja. aan toe ben. dat ik daar denk van nou als ze weer aankomen, ik denk van hup, daar gaan we weer, uh, mij krijgen ze niet meer klein. Ja. Ik laat me daar, dat is ook een vervlakking hoor. Ik bedoel, de sociale academie zou het liefst ook willen... dat we allemaal dagelijks verliefd werden. En weer, weer dat allemaal uitdrukken. Dat nou, zal ik niet meer doen. Gaat het alleen daarom? Nou, ik denk dat een van de grootste bewegingen uh, die mensen een beetje zijn donder heeft... is natuurlijk uh, hartstocht en liefdesdrift. En als ze, als ze maar, zin... Ja, Met het ja, hele idee van, er wordt gezegd van na je... Uh, of in het begin dertig zo, dat het leven zich begint te verdiepen. En dat er dan weer andere zaken interessant worden. Daar nee. geloof je niet van? Nou, ik zie dat volstrekt niet in. Ik zie dat je... Dat ik, ik werk nog steeds met, uh, met, uh, met dezelfde ingrediënten die ik had op mijn 16. Dat was waar ik toen mee begon als Goethe, Rembo en Broek. Kan je zeggen, wat doe jij lullige ingrediënten? Is dat alleen al literatuur? Van andere mensen hebben het toch ook lekker eten. Ja, ik vind het lekker om te lekker eten. Ik vind het lekker om te zuipen, noem maar op. zit me niks. Mijn leven is, is volstrekt verliterariseerd. Uh, het enige wat ik doe. Niet, niet alleen nu, maar is literair reis maken over literatuur schrijven. of tegen literatuur schrijven, hè, wat dat wil zijn. Ja. En ik doe niks anders. Dat is echt mijn leven. Wat dat betreft is het verliteraird. Niet dat mijn leven literatuur geworden, maar dat ik me uitzonderlijk met literatuur bezighoud. Hoe komt het trouwens inderdaad dat je veel tegen iets keert? Nou, dat is het grote wapen tegen de melancholie. Hè? Het grote wapen tegen de melancholie is niet agressie. Melancholie is agressie tegen jezelf. Als je de agressie tegen iemand anders keert of tegen iets anders keert... in ieder geval de agressie niet meer tegen jezelf keren. Boek heeft dat slecht gedaan. Boek had bijvoorbeeld hele gemene kritieken moeten gaan schrijven. Die heeft de agressie echt volledig tegen zichzelf laten... Hij schrijft in een brief aan K. Cox... Ik heb, u, je, ik heb je groot kwaad gedaan, maar ik deed je een groter kwaad. Dat is dom. Je moet altijd de agressie niemand anders toe. Ja, dom. Ik bedoel, het is van ondergang geworden. Dat is jouw redding? Ik weet niet natuurlijk of het zo'n of, of, of zo plezierige redding uiteindelijk is. Ik denk wel eens van... Nou, ik denk heel vaak: wat is dit nou toch een gezeur? Altijd maar nooit eens uh, lekker met vrienden aan tafel zitten drinken. En wat hij wou. Wat hij wou. Hij heeft dat dus ook niet gekund. En ik, ik doe dat ook nooit meer. Ik ga niet. Ik heb geen grote kring van vrienden waar ik me in beweeg en in cafés. Dat, als het al wat was, is het nu helemaal tot het minimum gedaald. Ja, je zoekt het ergens anders in. Maar je krijgt een soort bezetenheid dat je, dat je, dat je iets wil uitleggen. boek is nooit eraan toegekomen om het uit te leggen. Ik denk dat als hij 40 was geworden, dat we precies hadden geweten wat er aan de hand was. Want je zegt, je had, het, je had het over overeenkomsten, maar uh, Broek die roept, uh, die heeft het steeds uh, over... Aan tafel zitten met veel vrienden, intelligente mensen, lekker eten, goede gesprekken voeren. Ja, maar... jij precies het tegenovergestelde. Nee, dat, zei ik ook toen ik, dat zei ik ook toen ik 25 was, deed ik het ook. Deed ook. ik ook. zou ik altijd zuipen te eten. En... Nee, leef nee, je in nee, nee. een soort uh, luxe spelonk, zeg maar, ja. met je boek om je heen. Ja. Of, ja. Volkomen geïsoleerd. Ja, volkomen geïsoleerd is ook het heeft. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb geen zin meer in. Uh, ik ben over dat stadion van Broek heen, maar ik ben ook al zeven jaar ouder natuurlijk. Ja. Ik denk dat hij misschien ook wel zo geëindigd was. Ik ben een soort, ik zit in een kokon van boeken. Ja. Ik las ergens in de VPRO-gids, in de tussen, opgestapeld. Is ook zo. Mijn leven vindt plaats in een, uh, ja, in een soort... Ik woon in de boekenkast. Ja, maar waarom? Dat is de enige manier nog. Waarom dit soort afsluiten? Voor mij is het de enige manier. Als ik me ga bezighouden met emotionele zaken, nu nog... Mm. Daar ga ik een onderdoor. De emotie heeft mij eerder klein. De literatuur heeft mij niet klein. Die is al okay. gebeurd. Waar ik mee bezig ga. Daarom hou ik me ook heel zelden met moderne letteren bezig. Is dus gebeurt, kan ik overzien. Aan het oeuvre van broek kan niks meer worden toegevoegd. Hoogstens kan ik aan zijn biografie wat toevoegen. Maar ik kan niks meer aan het oeuvre toevoegen. En, uh, dus dat, dat is begrijpelijk. Maar emoties, die kan ik niet vatten. Iemand Stel dat ik een relatie morgen begin met iemand. Die kan wel hele gekke dingen doen die niet weet dat kan ik niet meer aan, daar wil ik me niet mee, mee, mee bezighouden. Dat kan... Nee, dat kan mij van streek brengen. Ik wil, als ik al een relatie op houd, die ik er ook op nahoud... dan moet die heel gelimiteerd zijn. Dan weet ik ook precies wat daar de voorwaarden van zijn. En Zelfs dat kan nog fataal aflopen, dat, dat besef ik ook iedere dag... maar dat doet er nou niet zo te zaken. Maar literatuur, dat is een, de, de, waar ik mee bezig hou, Met meestal met over, ja, bijna, overleden schrijven... dat is een gelimiteerde bezigheid... Daar ben ik de baas. Ik ben de baas over die materie. En de emoties die ik om mezelf toelaat van andere nog levende mensen, die zijn de baas over mij. En dan kan je, zoals Broek, is daar aan onder doorgegaan. Ik heb het net overleefd. Hoe lang weet ik niet? Want het kan natuurlijk zijn dat je morgen zo verschrikkelijk verliefd wordt. Of, of die verafgoding van schoonheid weer op mensen gaat toepassen. Kijk, ik lig nu met mijn boeken in bed. Zowel letterlijk als figuurlijk. En mm. dat moet zo blijven, anders gaat het niet. Ja. Ik kan je niet verheden dat er als mensen zijn die tegen me zeggen... zo kan het niet langer. Mm. En, uh, maar ik denk dan altijd dat de sociale academie geklep... dat is ja. een gelul. Ik bedoel. Maar vind je dit niet al een, minderwaar, laten we zeggen, een, een minderwaardiger vorm van leven... dan je voorstelde als je moet leven op je twintigste? Even verzitten... Nou ja, minderwaardig. Als ik het, als het me op mijn 20's hadden gezegd... je gaat zo leven, had ik die uitermate minderwaardig gevonden. Ja. Ja. Maar nou denk ik van, ja, nou ja, ik, ik hou me toch nog behoorlijk staande in dat... Ja, ik denk dat die gedachte in de psychologie, sociale academie... is die heel minderwaardig, ja. Vinden mensen dan, ja. Ik vind dat niet. Ik vind, dat, ik vind het gelul over jezelf de hele dag. Hoe voel je Ik voel me niet zo goed. Ja. Dat, ja. dat is toch, sociale academie, gelul. Uh, daar hebben we het nu niet over, de sociale academie, maar... Je hebt al een aantal uh, zelfmoordpogingen achter de rug, hè? Mm -hmm. Ja, en dat, dat zeg ik niet, dat koketterie hoor. Dat ik wat heb gedaan, maar bij het feit dat het een, een soort familietraditie is... een gelukte familietraditie ben ik, haak ik nog steeds af. Ik heb ze heel serieus gehad en toen ben ik maar in psychoanalyse gegaan. Iets wat natuurlijk ook niet best, ja, het bestond van een broekstijd... maar het was nog niet heel Engeland doorgedrongen. Nou, dan krijg je een soort uh, ja, uh, obligate onvrede met jezelf... Dus je denkt van nou, zo hoort het. Uh, het is heel gek om dat van jezelf te zeggen. En ik zeg dat ook volstrekt niet uit het idee van... Um, om uh, zielig gevonden te worden. Maar ik voel me inderdaad bijna permanent ongelukkig. Dat ik altijd, dit leven is niet voor mij geschikt. En dit vind ik zo ellendig. Mensen denken weleens van, die schrijft zoveel. Die vindt dat zeker leuk. Nee, het is om mezelf te ontlopen. Omgekeerd. Omgekeerd. Als ik uh, niet samen in de teammachine zit denk, moet ik moet in godsnaam gaan doen. Ik kan of naar Dallas kijken... Ja, of ik kan naar een café gaan. Nou, dan kijk ik nog liever naar Dallas. Dan hoef ik niet de deur uit. Ja. Behalve uh, het korte leven als uh, schoonheidsideaal... heb je ook een soort fascinatie met de dood op zich, hè? Ja, maar ik denk, dood is alleen maar mooi. Dat schrijf ik ook in dat, in dat laatste boekje van mij... Dood is alleen maar mooi wanneer de jong is. Een dichter van 87 overlijdt. Een dood is ook niks. Een babytje dood, ja die zijn er net begonnen. Dus de, de mooiste dood is van, hè, van een, een, een roze in, in de knop geloken zoals Kloos ergens schrijft. Hè? Mm -hmm. Van dat wat, wat, wat echt heel mooi wordt. En jeugd is natuurlijk fantastisch. Dat we kunnen allemaal lang of breed lullen maar... Een meisje een van 17 of een jongen van, uh, van 16, is natuurlijk het mooiste dat er is. Geen rimpels, je uitgezakte lijven En dan dood. En dan dood, dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Dat is in, in de knop geloken, ja. een gebroken schoonheid, dat is het mooiste. ja, dat, ja ik denk dat dat... Uh, je, je schrijft heel aardig hoe uh, keer op keer maar steeds weer... de dood jouw pad kruist. Want ja. dat is echt niet, no niet normaal, nee. ik zeg, maar dat komt nogal veel voor. Ja, ik denk dat, dat het bij iedereen zo is. Alleen als je erop let, andere mensen weten het niet meer... Die, is dat geen thema voor. Als je wielrenner bent, dan zie je altijd iemand harder fietsen dan jezelf. Ik zie dat nooit. Ik ben geen wielrenner. Zullen we harder fietsen? Dat, zal wel, dat zie ik het niet. iemand sneller doodgaan? Ik, ik zie dood omheen altijd. Ergens in de jaren 50 of 60 kwam ik thuis uit school. Mijn moeder zette thee en daarna een nieuwe steek op in een breiwerk voor de winter. Een warme trui waar ze op mijn verzoek een indianentafel in verwerkte. Ze was in de weer met, in mijn wellicht overdreven herinnering, 20 breinaalden. Ik had mijn fiets in de schuur gezet, mijn vetlederend schooltas... onder de terugspringende snelbinners vandaan gehaald... en zat nu lekker mijn handen te warmen voor de op antraciet 5 gestookte kachel. Ik likte aan een cafénoaartje en mijn moeder zei... Weet je dat die jongen van Dool dood is? Ik zei nee, want ik wist niet dat meneer Dool, die grind in grote auto's door het land reed, een zoon had. Weliswaar kon ik later verzinnen dat de jongen van Dool maar één medeklinker van de dood verwijderd was. Maar dat kon ik toen nog niet bedenken. Waarom is die jongen dan dood, vroeg ik aan mijn moeder die merkte dat het vaccinelichtje flikkerde. Omdat het in de kamer tochtte. Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen, antwoordde mijn moeder. Hij heeft wat, reageerde ik. Hij kon het leven niet meer aan, vervolgde mijn moeder... die onderwijl aan de haard morrelde. Hij was levensmoe. Zijn verloofde was met een ander aan het vrijgeslagen... en op de HBS haalde hij alleen maar onvoldoendes. Mijn moeder begon dreigend te spreken. Ze deed alsof ze de jonge Dol al even kende. Het bleek een goede knul te zijn. Hij harkte met grote regelmate de tuin van zijn ouders aan... en nooit was hem een moeite teveel geweest. Zelfmoord, sprak mijn moeder uiteindelijk... met een onheilspellende blik in haar ogen. Dol had zich verhangen... Hij was levensmoe en had zich in de garage van zijn vaders vrachtwagens opgeknoopt. Vlak achter een Scania Fabis zag de oude Dol hen op een morgen blauwbekkend hangen. Hij werd begraven op niet gewijde grond. Want mocht zelfmoord niet strafbaar zijn, onzedelijk en zondig was hij wel. Ik ging vaak naar zijn graf kijken. Eerst was er rul zand, toen bloemen en daarna een lijststenen zerk met: Hier rust onze geliefde zoon. Ik ging van de jongen van Dol houden. Ik sloot een geheim genootschap met hem. Ik richtte met zijn nimmerverleemde toestemming een geheim zelfmoordcommando op. Hij was ex-ex-equolid en ik benoemde mijzelf tot werkend lid. Ik begon in boeken die mijn vader had achtergeladen te lezen... en besloot als het moment daar was... mijn zelfgekozen ondergang op de volgende manier te celebreren. Ik zou mijn hoofd tussen een grote bankschroef steken... en de hendel langzaam dichtdraaien. Op een gegeven moment zouden mijn schedel en hersenen knappen en dan was ik dood. Mijn moeder zei ineens, jongen, je hebt toch van die rare ideeën? Ik heb ze nog. Maar helaas, mijn vader was mij voor. En zo is mijn privéhistorie van de zelfmoord. Het is het eerste echte woord dat ik van mijn moeder heb geleerd. Ze belde verleden week op. En toen ik het gesprek op de jongen van dol bracht, zei ze: Ik ken helemaal geen dol. Ik denk dat, uh, ik denk, ik zeg steeds, maar ik denk, ik, denk, ik, ik denk natuurlijk helemaal niks. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo dat je, dat, je, dat je met die dood altijd bezig bent. En we hebben er in Nederland natuurlijk nog een andere en een veel grote. Want uh, ik, ik heb wel eens gezegd, ik ben een groter dichter dan Rupert Broek. Maar ik wil niet zeggen dat ik een groter dichter dan Gerrit Achterberg ben. Maar als van iemand een waanzinnige fascinatie met de dood heeft gehad in Nederland... is het bijvoorbeeld Gerrit Achterberg. is die heeft ook wel heel lullig in zijn Volkswagen het wel in de garage zetten. Op zijn 56 of 60ste jaar, dat weet ik dat kan ik nou niet uitrekenen. Ik heb mijn boeken niet bij Hè, Ook zijn hele lul, zijn hele leven, die heeft zo'n fantastische doodsliriek heeft hij geschreven. Mm. Broek is nooit aan volwassen doodsliriek toegekomen. Zijn brieven wel. Dat is als zijn brieven op, op rijbaar gezet, zou ik het bijna zeggen. Mm. Waar die veel volwassener geweest dan zijn gedichten. Mm. Zijn gedichten hebben nooit het niveau gehad van zijn brieven. Maar als, als iemand tegen jou zou zeggen... of zegt onwaarschijnlijk... Uh, waarschijnlijk, uh, of waarschijnlijk van... je bent een hysterische... Uh, even, een hysterische romanticus... dan ga je er tegenaan. Nou, het, heb genoeg, het heeft genoeg in recensies gestaan. Dus wat dat betreft kan ik het al meten... ongeveer dat ik een hysterische romanticus ben. Hebben ze al gezegd. Schrijven ze ook wel. Hm. Um, ik denk dat is gebrek aan inzicht en in literatuur. Ik bedoel... Uh, in, de... Maar het lijkt erop alsof je een soort scheidslijn trekt. Ieder mens die enigszins gevoel heeft, uh, begaafdheden, gevoelig... Ja. Die, zou er, die zou er bij zijn volle verstand goed aan doen... of die, die kan niet anders dan doodgaan uh, als die rond de nou, twintig is. Uh, ik denk dat het, dat het beter is met een doodsneurose rond te lopen... dan met een godsneurose, dat is een godsbesef. Maar wel blijven rondlopen dus. Dat kan ik voor mezelf, is het stom toeval dat ik nog rondloop. Ik, ik kan niemand veroordelen dat hij nog rondloopt. Maar het feit dat ik nog steeds bezig ben met een, ja, met een, een doodse, neurotisch thema... of een doodsthema, laat ik het maar liever zo zeggen... om mezelf niet direct als gek te afficheren met een doodsthema rondloopt, dat wordt heel slecht begrepen. Waar komt dat door? Omdat in de, in, de, in de Nederlandse literatuur... hebben wij natuurlijk ontzettend veel afstandelijkheid. Je vader mag doodgraver zijn, het oefen van Maart aan het hart. Maar je mag zelf niet meer dood bezig zijn. Dat is het Nederlands? Natuurlijk is het Nederlands. Wij, wij gaan toch... Alles wat wij niet begrijpen, dat is, dat is, uh, dat is pathetiek. Ik bedoel, Daarom lachen we altijd om Italianen. En wij lachen hier toch eigenlijk ook een beetje om Grieken. Weet je, die politiek, wat stellen die mensen zich aan? Nou, het is toch wonderlijk om te denken dat een heel volk zich constant altijd aanstelt. Misschien staan die mensen wel dichterbij. Ik hoef niet toch de pasties, de pasties dat ze begrafenissen echt wordt gehuild. In Griekenland, in Nederland, dan drink je een kop koffie. Naar de hand. Nederlandse begrafenissen die noodgedwongen moeten bijwonen. Ik doe het bijna nooit omdat ik niet tegen kan. Hm. Dat vind ik afschuwelijk. Hier in Griekenland dat mensen met een rouwband omlopen... Ik heb het nu een paar keer weer gezien, hè, dat mensen met hmm. een rauwband omlopen. Ja. Toen Elvis dood was, een man die ik zelfs vond, heb ik dus ook een maand met een rouwband omgelopen. Wat ik toen heb mogen meemaken in Nederland. Wat? Nou, ah, die dingen in de tram en in de bus en mensen die, waar ik op bezoek was. Ja, wat een aansteller maar jij. Het onvermogen om te rouwen, hmm. Micheli. Nou, dat heb ik ook, maar ik wil tenminste nog toegeven dat ik het onvermogen om te rouwen nee. heb. Dat ik het ja. niet kan ja. met dood om te gaan. In Nederland is in dood geen plaats. Of het komt op de afschuwelijke manier naar voren. Zoals vooral de volkskant. het mensen kennisgeven hun eigen zelfmoord. Ik serveer broodjes na mijn crematie om ja, twee uur na. Nou, de van een ridicule gekkigheid. Dat schiet dan weer door. Maar weet, je hebt zelf toch ook geschreven dat je niet goed weet hoe te reageren... als er wordt gemeld bijvoorbeeld bij jou dat iemand zelfmoord heeft gepleegd. Uit ja. je kennisekring. Wat ik ook beschrijf is het voortdurende onmacht met de dood om te gaan. Maar... In Nederland, of laten we zeggen in Westen ook, maar in Nederland kan ik het best worden. Er zijn er twee dingen. Ik zeg nog, ik ben onmachtig om met de dood om te gaan. In Nederland zijn er twee dingen. Je gaat niet met de dood om, of dan, je bent flink. Of je gaat zo krankzinnig met de dood om, dan krijg je raal of dan, dan in de Volkskrant. Ik serveer broodje om twee uur na, de, na mijn crematie. Alsof? Pre pretentie, of? De, ja, de, de pretentie? Ja, de pretentie. Ja, precies, de pretentie. Die zo onecht is en zo slecht verwerkt. Hm. Dood is, een, is het, uh, het enige de definitieve wat we kennen... Hm? En uh, dat er een doodsangst bestaat, dat in Nederland en overal dat bestaat, want je krijgt niet 400.000 mensen op de straat, dat is alleen doodsangst. Om mensen die natuurlijk te gaan neutronenbom uh, protesteren, is alleen een doodsangst, die is een, een prachtige combinatie van doodsangst. Uh, je, je had toen ook borden, ik, ik wil niet dood, fantastisch spandoek, wat ik ook zag. Ja. Ik heb die neiging om dat wel te willen, maar... Ik kan het, dat, dat vind ik veel veelvast met de dood omgaan. Als allerlei rare dingen uh, verzinnen. of niet mee omgaan. of er um, ridicule mee omgaan. Ja. Hä? zuipie, zuipie. Nou, dit, dit valt me ook wel zo van je op, hè? Ja. Of, of jou niet? Wat? Je wat ik bedoel of niet? Dat suipie-zuipie er tussendoor zeggen. En, uh, Precies. Ja. Dat. Uh, het is zo gewoon bij mij geworden dat ik. Nou, ik zal niet zeggen dat er voortdurend iemand met een microfoon om heen hangt om mijn uh, opvatting over dood en sterven uh, daarna te informeren. Dat is niet zo. Maar het is voor mij volstrekt gewoon, langzamerhand geworden, over dood praten, over nee, dooddenken en over dood zijn. Die, die, die relativering die je zelf dan. Ja, je je ja. hebt zo'n verhaal, dan uh, hoor je ineens weer zo, dan begin je ineens weer over van Haren sandalen uit de jaren 50 ja. en jouw fascinatie met de jaren 50. Ja. Waarom is dat? Is dat omdat je denkt anders uh, begrijpen die anderen? Je moet even nu een, een ontspannend element erin brengen voor die. Ik, ik doe dat en voor de toehoorder. Dat ik denk van ja kan niet altijd over dood zitten. Het dus eigenlijk dus even een ontspannend moment, iets gek zeggen. En het is ook mijn, m, mijn relativering daarvan. En die relativering houd ik in dat het is natuurlijk in wezen is dood. Zoals ik ook ergens schrijf in een nieuw boek is dood dood gewoon. Het enige wat zeker is, is dat een mens sterfelijk is. Ik verval nu in de meest ordinaire platitudes, maar dat is het enige wat zeker is. Ja. He, dat, dat, dat dat waarom men... die verontschuldiging? Zo lijkt het. Nou, verontschuldiging als ik in een, in een cultuur zou wonen... Waar, waar ze veel volwassenen met dood omgingen... en waar dat ze in het cultuurbeeld past, zou ik dat niet doen. Maar je weet, in Nederland kan dat niet. Je kan niet op straat lopen snikken. Ik heb dat wel eens gehad. Toen mijn zoontje is overleden, heb ik... Een jaar lang had ik opeens in de tram, in snikken wilde uitbarsten. Echt, of in de trein. Zo afschuwelijk dat ik dacht van, dit, dit, dat, ik, dat ik dit moet meedragen. Maar dat kan niet in Nederland, want dan weet ik wat. Dan krijg je of iemand op je af die het beste met je wil. Dat is schuwelijk, want ze moeten alleen maar zeggen. Hè. Dood is in wezen heel afschuwelijk. Wat mij heel sterk is opgevallen toen mijn zoontje overleed dat Iedereen eh, zei van, god, misschien is het maar beter voor de jongen. Dat weet ik niet of het beter voor het jongen is. Maar wat ik in ieder geval weet, is het, het was niet beter voor mij. Hmm. Maar je bent dus echt iemand op de verkeerde plaats met de verkeerde gevoelens? Ja, natuurlijk ben ik op de verkeerde plaats met de verkeerde gevoelens. Maar ik woon nu eenmaal in Nederland, ik spreek die taal... en dan moet ik mee rondjokken en dan moet ik iets mee doen... en daar moet ik mee verdienen en ik weet niet hoe het anders moet. En dan met een keer gaan. Nou, ik ga niet alleen tekeer, dat is maar een heel klein gedeelte natuurlijk. Ik schrijf ook de meest degelijke dingen. Nee, ik ga natuurlijk niet alleen tekeer ja, ik ben er nog niet. Ik bedoel, ik heb nog niet zo gek voor boeken geschreven. Je bent er nog niet. Je blijft er ook nog even. Nee, dat is niet de voorwaarde op zich. Maar als ik er blijf, dan... Uh, dan uh, dat is niet de voorwaarde dan, op zich? Nee hoor, ik, heb, ik zal niet uh, koetkekoet -koet blijven. Omdat ik denk, ik moet nog alles zeggen. Als het me echt te veel wordt, dan stap ik eruit. en uh, Ik heb grote de depressie ook de laatste tijd nog gehad. In, in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, in die Brooke affaire in, in deze reis... Maar ik, ik kan er beter mee omgaan met, uh, met depressies. Was dat uh, exceptioneel dan, het feit dat je toen zo'n de depressie had? Niet exceptioneel, maar de, de gradatie van de depressie was betrekkelijk hoog. Ja, was wel ja. groot. Ja. Mm. kun je alle even kaart vinden door het tijdsverschil. Het zal wel allemaal ermee te maken hebben. Die was groot, ja. Maar uh, ze zijn minder uh, frequent uh, depressies dan bijvoorbeeld tien jaar geleden... Ja. Als, als je nu weer relativeert dat het echt niet zo alleen, niet belangrijk is... of je nog alles van je af kan schrijven op een goede manier... wat, wat had je dan wel op de been? Verder houdt me niks bezig. Nou, precies. Nee. nee, nou ja, als ik denk van ik kan het niet meer opschrijven... stel dat ik lam of blind word... Ja, dan stap ik helemaal dan daar heb ik helemaal niks meer te doen hier. Ook niet in Griekenland. Dus waarom, je leeft dus daarom nog? Ja, ik leef, ik leef voor, uh, voor dat gepin. Dat is de enige reden? Ik zou niet weten waar ik anders voor leef. Rolling Stones op je hoofd en mijn type. Een koptelefoon, Rolling Stones, een ko, kop en type. Ook een ander soortje. Ik zou niet, ik zou echt eerlijk, eerlijk als je eerlijk hoor. Echt, ik zou niks anders weten. vinden. Ik zeg van nou, ik zou daarvoor willen leven. Ik bedoel, eh, relaties, vrienden, die kan ik eh, mijn erfenis geven. Of die kan ik geld achterlaten, stelt dat ik dat zou hebben. Nee, daar heb ik nooit het idee van. Voor ik heb nooit al jaren niet het idee van die of die moet ik le uh, leven. Dat is. Ik zie niet meer in. Uh, nee, dat zie ik niet meer. Anderzijds denk ik dat het tijdsgevoel in het leven is. Maar heel beangstigend die crisis ook. Ja. Ja. Dat, dat, ik, ik heb jarenlang gedacht van, ah, dat trekt me zo'n jaar gelul. Allemaal. Het is helemaal geen oude crisis, helemaal geen crisis. Gaat steeds verder op mijn werken. Maar ik heb dan volstrekt niet de neiging om te demonstreren... of te zeggen, er moeten conferenties komen. Helemaal niet. Ik denk, laat het maar zo doorsukkelen. Maar wel, welke zin werkt Christus dan op je zenuwen? Nou, hij deprimeert mij zeer. Niet dat het mij zelf naar aantast. Ik merk daar financieel geen flikker van. Nog, nog steeds helemaal integende, dat ik bijna zeggen. Niks merk daarvan. Ja. Maar de hele depressieve teneur waarin iedereen zich begeeft. Mensen hebben dan een soort... al die idealisten, die gekken, die zeggen... ja, derde wereldo. Ik denk, laat die maar komen dan. Ik ik er direct vanaf. Wat dat betreft lijkt ik ook wel ontzettend op broek. Hè? Van, laat me komen, is direct afgelopen, die handel. Want als die oorlog komt, misschien valt er wel een bom op mijn boeken... en niet op zijn boeken, dan heb ik niks en hij wel. Ik denk, laat nou de hele zaak maar uh, van kanker stralen. Dan uh, zijn we er allemaal vanaf. Nee, dat zou ik de prachtigste oplossing vinden. Al dus Boudewijn Bug in de laatste aflevering van de serie over dichter Robert Broek uit 1982. De complete serie over die dichter Robert Broek is te beluisteren op het radioweblog. Ga daarvoor naar vpro.nl slash radioarchief en zoek naar Broek. Dit is Radio 1, u luistert naar Woord van de VPRO... met in dit uur een compilatie van radiomateriaal... van de zeer kleurrijke dichter, schrijver en televisiepresentator Boudewijn Bug, Geboren in december 1948 en tien jaar geleden op 23 november 2002 overleden. Mooi dat we hem hier nu zo kort voor de feestdagen weer heel even erg dichtbij ervaren. Op eerste kerstdag van 1984 las hij in het programma Boeken... een speciaal verhaal over kerst bij hem thuis. Vooral zijn vader speelt daarin een bijzondere rol. Boudewijn Buug. Het doodgeboren kerstkind. Het zou weer geen vrolijke kerstmis worden. Mijn moeder zei omstreeks 15 december tegen mij en mijn broers... houden jullie nu maar een beetje rustig, spreek hem niet tegen... misschien redden we dan met de kerst... Mijn moeder keek in de radiobode of we horen over de oorlog waren. Als dat zo was, dan kookte ze expres wat later. Want in geen geval zou mijn vader naar de radio luisteren onder het eten. Tijdens het avondmaal stonden de kinderen die onder de twaalf waren aan tafel. Mijn broers die ouder waren mochten op een krukje zitten. We mochten niet met elkaar praten. Mijn ouders die tegenover elkaar zaten aan de grote balpoten tafel... spraken zachtjes met elkaar in het Duits. Televisie keken we niet omdat we geen toestel hadden. Mijn vader wilde wel, maar mijn moeder meende dat televisie niet goed voor hem was. En voor ons eigenlijk ook niet. Ze zei een keer in de keuken, terwijl ik op een stoofje naast haar de vaat stond af te drogen... dan hangen jullie steeds voor dat ding en dan komt er van huiswerk niks meer. Maar wat erg is, dat je vader dan wil kijken naar die serie van De Jong over de oorlog. En daar kan hij niet tegen. Dan heb ik geen leven meer als jullie in bed liggen. Je gelooft het misschien niet, en eigenlijk ben je nog te klein voor om het te weten... maar dan kruipt hij s'nachts over de vloer van de slaapkamer... Met schuim op zijn mond. Dan tiert en vloekt hij. En vaak gaat hij me slaan. Waarvoor weet ik niet. Die oorlog zit meer in zijn hersens. Hij kan er gewoon niet over praten. Ik heb ineens tegen hem gezegd dat hij naar een dokter moet. Maar dan antwoordt hij dat Hitler gek is. En niet hij. Dat weet ik natuurlijk ook wel. Hoe hij ook krijgt en gilt. Zijn familie krijgt hij niet terug. Ach jongen, het is ook voor jullie verschrikkelijk. Pas op met dat oortje. Dat is een geplakt kopje. Nog twee pannen en dan zijn we klaar. Dan maken we lekkere, warme chocola. Het was 16 of 17 december. Ik hing de theedoek uitgespreid over het rekje... en ging in de kamer voor de kachel zitten. In afwachting van de warme chocola en een speculage. Ik hoorde mijn vader van de trap afkomen. Direct na het eten was hij naar boven gegaan. Hij was op zijn kamer gaan zitten waar wij nauwelijks mochten komen. Er was een grote toegesloten kast waar we helemaal niet in mochten komen. De enige die er ooit in had gekeken was mijn een en de oudste broer die erg handig was in het openen van sloten... met haarspelden en kleine schroevendraaiers. Dat was op een snikhete zomermiddag geweest. Mijn vader was een week eerder plotseling verdwenen. Dat deed hij wel meer. Hij nam geen afscheid. Het ging altijd op precies dezelfde wijze. In de gang beneden stond opeens een grote, versleten leren koffer. En daarnaast stond mijn vader in een ovale spiegel te kijken. Mijn moeder was in de keuken. Hij vroeg aan haar of ze hem zou herkennen. Ach wel, nee antwoordde mijn moeder. Er zijn toch ook gewone Nederlanders met gitzwart haar... al weet het een stuk zou helpen wanneer je grijs werd. Hij zei niets meer, pakte zijn valies, verliet het huis... en verder hadden we maar af te wachten. Zou hij terugkomen? Waar ging hij heen? Ik herinner me één keer dat mijn moeder voor het raam stond... ogenschijnlijk naar niets keek, maar duidelijk op hem stond te wachten en mompelde. Misschien is het voor ons allemaal beter wanneer hij niet meer terugkomt. Zijn geheimzinnige reizen voerden hem niet naar Duitsland... Na 1937 is hij in dat land slechts eenmaal terug geweest. Of schoon hij geen man voor vrienden was... had hij op een gegeven moment een vriend... die meende dat je juist naar Duitsland moest om er overheen te komen. Samen is hij toen met die vriend naar de Moezelstreek... of ergens daar in de buurt geweest. Toen hij terugkwam was hij wekenlang van streek. De dokter moest vaak komen en die zogenaamde vriend hebben we nooit meer gezien. Toen mijn broer dus, op die snikhete Zomermiddag... de geheime kast van mijn vader openmaakte bleek hij in Mexico te zijn. Daar kwamen we een paar weken later achter. Bij mijn weten is het enige levensteken... dat we hem ontvingen tijdens zijn talrijke en duistere afwezigheden. Mijn moeder vond de kaart bij de post en zette hem op de schoorsteen. De enige tekst die er buiten ons adres opstond was... Auch hier, spreekt man Deutsch. De kaart stond meer dan een maand op de schoorsteen. Mijn vader kwam even eigenaardig binnen als hij was weggegaan. Hij zette zijn koffer in de gang, keek in de spiegel... liep de kamer in pakte de kaart van de schoorsteen en gooide haar in de kachel... en ging de trap op naar zijn kamer. Twee minuten later was hij weer beneden. Razend, in zijn gitzwarte ogen stonden grote tranen. Zijn handen verraden aanstormend geweld. Wie heeft er in die kast gezeten? Jij, jij of jij? Mijn ene en de oudste broer keek hem angstig aan... en sprak met een bevend en benauwd stemmetje. Ik Vati. Hij begon mijn broer te schoppen en te slaan. Mijn moeder kwam tussen bijen en het werd een orgasme van geweld dat mijn jeugd zou kenmerken. Stoelen door de ramen, gebroken schotels en schalen, pleisters en blauwe oog. Het duurde deze keer heel lang. Hij sloeg Omar door en schreeuwde. En wat heb je gezien? Wat heb je gezien? Het hele huiskamerinterieur lag ontredder door elkaar. Mijn broer die met zijn hoofd op een omgekeerde stoel lag... hakkelde huilende. Allemaal naakte dode mensen in kuilen. prikkeldraad concentratiekampen, honden en mi militairen. Rijen naakte mensen op perrons. Maar waarom bewaart u dat allemaal? Mijn vader leunde tegen een kast... Mijn moeder zat ineengedoken aan tafel en snikte. Zo kunnen we toch niet doorgaan? Waarom moeten de jongens er nu nog onder lijden? We kunnen er toch allemaal niets aan doen? Mijn vader was een kleine man. Na een driftaanval leek hij altijd nog kleiner en nog donkerder. Hij verliet de kamer, stommelde de trap op... en na een minuut of tien probeerde mijn moeder orde op zaken te stellen. Zeg maar niks meer, jongens. Kom, we ruimen de boel op. Zonder van die mooie schaal. Laten we maar een glaasje limonade maken. Ik wou dat ik dood was. Hoe lang moet dit nog zo doorgaan? Op die 16e of 17e december 19 zoveel kwam mijn vader de trap af. Hij had dus op zijn kamer gezeten. waarvan we inmiddels wisten dat zij die gruwelijke verzameling documenten, tijdschriften en boeken bevatte. We deden spelletje Halma aan tafel. Mijn moeder was zat naast de kachel te handwerk. Mijn twee oudste broers leerden hun huiswerk. en mijn één na de jongste boer lag in bed. Mijn jongste broertje moest nog geboren worden. De deur ging open en daar stond hij. Zijn haar in de war. Hij keek onheilspellend, had duidelijk gehuild en ging tussen de suite staan. Haalde de hand door zijn haren, schudde, zo leek het tenminste... de tranen uit zijn ogen, en probeerde plechtig te zeggen... het lukt hem niet, mij zei het toch. Jongens, we vieren dit jaar geen kerstmis. We bleven allemaal stil. Mijn moeder probeerde nog van... nou zeg, de jongens verheugen zich op, waar is dat nou voor nodig? Hij liep naar de tafel toe, zette zijn twee handen er plat op... keek mijn moeder aan met een razende blik en herhaalde... Ik zei dus, we vieren dit jaar geen kerstmis. Geen haas, geen kip, geen konijn. Mijn moeder probeerde opnieuw, doe toch niet zo raar? Wat heeft dat nou voor zin? Zo maak je je jongens gek. We hoeven er geen uitbundig feest van te maken, maar een beetje... Mijn vader mijn moeder, onderbrak mijn moeder bits. Ik zei, we vieren geen kerstmis. Er komt geen boom in huis, we hangen geen ster voor het raam... en ik wil geen bal zien. We vieren überhaupt nooit feest meer. Geen paas, geen pinksteren, niks. En vervolgens verviel hij in een ratelend Duits waarvan ik nauwelijks iets begreep. Later ben ik erachter kunnen komen... dat hij op dit soort momenten de wijsgerige aspecten van het Joodse geloof... zwaarmoedige Duitse wijsgeren, nacht op nebel... de geschiedenis van het Duits-Poolse corridor... de opkomst van het Derde Rijk... en nog veel meer tot een krankzinnige potpourri samensmeden. Hij probeerde een tragisch verleden voor zijn kinderen uit te leggen... maar ze begrepen het niet. De moeder zat onmachtig in haar stoel. Uiteindelijk zei ze... Goed, dan doen we niks. Het zal wel saai worden... Ik houd wel van die donkere dagen voor de kerst, maar goed. Ik vroeg, maar waarom mogen we dan geen feest vieren? Mijn moeder snouwde, hou je mond. Mijn vader was weer op weg naar zijn kamer en benadrukte nog eens... er wordt dit jaar geen kerstfeest gevierd. Er wordt in dit huis nooit meer feest gevierd. Eén of twee dagen later was er een kerstfeest op school en ik werd bang. Er stond een grote boom op de speelplaats voor school. Voor de ramen van de klas hingen gouden sterren, zilveren ballen en kersttakken. De laatste dag voor de vakantie vertelde de meester verhalen. We kregen allemaal een stukje kerststol dat we boven een blad papier opaten. Mochten ten slotte een kersttekening maken en kregen allemaal een kerstkaart met opgeplakt zilverstooisel mee naar huis. Ik liet de kaart aan mijn moeder zien. Ze schrok. Zet die prachtige kaart maar niet beneden in de kamer. Zet hem maar boven op je bureautje. Je weet dat je vader er niet tegenkwam. Een jonge broertje had rood kreppapier om de lamp in de vestibule gewikkeld. Mijn moeder pakte gauw het keukentrapje om het eraf te halen. Een van mijn andere broers had, hoe lullig het ook was, gelukkig kerstfeest... met twee uitroeptekens op de buitendeur van zijn kamer geschreven. Omdat hij dat met lippenstift had gedaan... stond mijn moeder wel een half uur met schuurpoeder op de deur te boenen... zodat de deur er weer behoorlijk verfloos uit kwam te zien. En toen mijn oudste broer een kerstlied van Elvis Presley hard uit zijn radio liet klinken... rende mijn moeder naar boven, zet het in godsnaam zachter. Straks komt hij thuis en dan hebben we de poppen aan het dansen. Op de middag van de 24 december zaten we allemaal thuis. Het was koud buiten, dus deden we spelletjes... en pelden pinda's boven een opengeslagen oude krant. De enige die niet thuis was, was mijn vader. We hadden elkaar niks over gezegd, maar we hoopten natuurlijk allemaal... dat hij met een boom de achtertuin in zou komen lopen. Het was al heel donker toen hij driftig over het grindpad aan kon lopen. Toen hij in het licht te zien was dat uit de kwamer op het bordes viel... zagen we dat zijn ogen vuur schoten, met een klap bijna opende hij de deur van de bijkeuken en kwam door de keuken naar de kamer gelopen. Door het luik tussen de achterkamer en de keuken... zagen we nog eens goed hoe boos zijn gezicht stond. Hij bleef met zijn jas aan op de drempel van de kamer staan en schreeuwde... Jullie zijn stiekem kerstmis aan het vieren. Ik sla hier de zaak aan stukken. Jullie weten dat ik het verboden heb. Moeder liep op hem af en legde haar handen op zijn schouders. Dat is niet waar. de jongens doen gewoon een spelletje en eten pinda's. Dat mag toch wel? Vader sloeg haar hart in het gezicht... Maaide met zijn armen de pinda's, pindadoppen en dominostenen van tafel. Sloeg links en rechts ons van de stoelen. En ik heb gezegd, geen feest, geen feest, helemaal geen feest meer, krijgste hij. Het zweet stond op zijn voorhoofd. Een knoop was van zijn jasje gesprongen. En zijn haar hing in rare pieken over het gezicht. Toen hij eindelijk was vertrokken naar zijn kamer... huilden mijn jongere broers terwijl ze op de grond bleven liggen. De jongste kwam naar zijn bed dreinend de kamer in. Moeder begon met rood behuilde ogen de domineestenen, de halma-stenen enzovoorts op te ruimen... en veegde met stoffer en blik de pinda-doppen bij elkaar. Daarna zeiden ze... Zeide, Ga jullie maar naar bed. En rustig op de trap, we gaan morgenmiddag wel wandelen. Dan hebben we tenminste een beetje rust. In het bos of in de duinen zal hij ons geen kwaad kunnen doen. Tussen de dekens in het donker trilde ik na. Ik begreep hem niet. Waarom mochten we geen feest vieren? Het broertje waarmee ik op de kamer lag, zei... Hij is gewoon gek. Ik vroeg, maar waarom zit hij dan niet in een gekkenhuis? Mijn broertje antwoordde weer, daar is hij nog niet gek genoeg voor. Nadat mijn broer in slaap gevallen was... hoorde ik mijn moeder beneden met haar vuisten op de muur slaan... snikken en roepen, dit is geen leven, dit is geen leven. De eerste kerstdag begon met een waarschuwing van mijn moeder. Mijn vader lag nog op bed. Jullie doen vandaag alsof het een gewone dag is, niets bijzonders. Een broer zarde, hoe moet dat dan? Zal ik maar gewoon naar school gaan en de hele dag... een beetje over het lege schoolplein gaan slenteren? Houd je mond, snauwde ze. Vader kwam binnen. Zijn gezicht was lijkbleek. Lijk hij ontbeet niet en ging in de voorkamer een Duits tijdschrift lezen. Af en toe hoorden wij hem lachen. Waarom wisten we niet? Er stonden zeker geen moppen of cartoons in het blad dat hij las. Tot het avondeten gebeurde er niks bijzonders. Smiddags waren we gaan wandelen. Steeds dezelfde plekken. Daar was mijn vader bang voor een paard weggelopen. Daar had hij een paddenstoel uit de grond getrokken en gezegd... niks gevaarlijk, let maar op, ik ga niet dood. Daar, vlak bij het marinevliegveld... Was ze op de grond gaan liggen en had geroepen... Ga allemaal liggen, er komen heinkels en stoekas aan. Niet bewegen, anders gooi ze bom op je kop. We spraken al met elkaar over en moesten erom lachen. Mijn moeder keerde zich om, terwijl we lachend achteraan slenterden. Jullie moeten er niet mee spotten. Jullie vader is ziek. Maar wat heeft hij dan? Dat kan ik jullie niet vertellen. Maar waarom gaat hij alleen naar een dokter? Daar hebben ze geen dokters voor. Dan kan hij toch naar het gekhuis naast het dierenpark? Laat ik dat nooit meer van je horen, verstijmen. me? En mijn moeder trok me aan het oor thuisgekomen zat mijn vader in een donkere kamer piano te spelen. Mijn moeder zei: "Ga jullie maar naar boven, als het eten klaars roep ik wel." Het hele huis klonk naar piano. Vader zong hardop mee, rare liederen. Het enige andere geluid was het gesis van de snelkookpan in de keuken. "Jongens, oeh, jongens eten!" riep mijn moeder onder de trap. We kwamen onze kamers uitgerend. "Ik heb een rothonger," zeg en stormde de kamer binnen. Vader zat al op zijn plaats. Hij had zijn servet met een stevige knoop om zijn nek geknoopt. Met zijn armen over elkaar keken we ons kwaad aan. Een broertje die te jong was om te mogen zitten vroeg... Mag ik vandaag op een krukje vaat Het is toch kerstmis? Hij kreeg van mijn moeder onmiddellijk een draai oren. Wat heb ik je gezegd? Het is vandaag helemaal geen feest. Doe net of de gewone dag is, fluisterde ze. We aten zwijgend. Zelfs mijn ouders spraken niet tegen elkaar. Het was ongezellig. Er brandde één lamp, die boven de tafel. De gordijnen waren open en in twee huizen aan de overkant van onze straat... zag ik kerstbomen, lichtjes, vrolijke gezelschappen en kaarsen. Ik kon zelfs zien dat er in de grote kamer van de directeur van de melkfabriek werd gedanst. Zoiets gebeurde bij ons bijna nooit. Een paar jaar eerder, toen het een beetje beter ging met mijn vader, had hij met mijn moeder gedanst. We moesten het kleed oprollen, mijn oudste broer zette een plaatje op de pick-up... en vader en moeder dansten heel sierlijk op het parket. Wij klapten mee en voor de grap maakte mijn vader zelfs een rare draai. Daarna was iets nog twee of drie keer gebeurd... totdat de triestheid en de gekte mijn vader meer en meer in zijn greep begonnen te krijgen. We hoorden elkaar kouwen. Vader keek naar niemand. Terwijl je at, keek hij strak voor zich uit. Die wat ze, de enige die wat zei, was mijn moeder. Opmerking als, dat heeft gesmaakt. En zo, nu ga ik eens het volgende gerecht uit de keuken halen en... nu zijn we aan het toetje toe. In de keuken zette mijn moeder het toetje in het luik tussen de keuken en de eetkamer. Ik zag acht toefjes slagroom op de puddingschoteltjes. Moeder liep de kamer in, pakte het blad met de nagerechten... en begon ze uit te delen. Toen mijn vader het toetje kreeg, kwam er alle stil ten einde... Hij smeet het narecht tegen de muur... trok het tafellaken van de tafel... pakte de zuurkom en wierp haar naar de schoorsteen. Verwilderd en bevend over zijn hele lijf... en met zijn hand op tafel zei hij uiteindelijk zacht... ik heb gezegd geen feest, dus geen slagroom. Moeder probeerde hem nog uit te leggen... dat we wel eens meer slagroom hadden, ook op gewone dagen. Het had geen zin. Vader herhaalde "Oma, ik heb gezegd geen feest, dus geen slagroom. Nadat hij dat wel tien keer gezegd had... keerde hij zich om, opende de tuindeuren en liep de avond in, woorden hem langzaam het gindpad aflopen. Moeder sloot de tuindeuren en keek de kamer rond. De schoorsteenmuur droop van de ju. Grote roze klodders van het nagerecht liepen langzaam op het behang naar beneden. Een jongere broer keerde bijna enthousiast. Er hangt een aardappel in de lamp. Mijn moeder probeerde tot rust te komen. Nou jongens, laten we de boemen opruimen. Waar hebben we dit in Jezusnaam aan verdiend? Zo hebben we toch niks in onze kerstmis. Als het zo doorgaat zal ik toch naar maatregelen moeten omzien. Haal jij even een dwijltje uit de keuken, jij de stofzuiger en maak jij even een emmer sop. We maakten alles schoon. Sommige vlekken kregen we niet weg. Mijn moeder dronk een fles pleegzussen bloedwijn leeg en langzaam verdwenen we allemaal naar onze kamers. In bed zette ik een stuk elektriciteitspijp omhoog, zodat ik in een soort tent lag. Met een zaklantaarn las ik Mark Twain's Huckleberry Finn in stripvorm. Mijn lievelingsverhaal en het eerste verhaal dat ik leerde kennen uit de zogenaamde wereldliteratuur. Ik voelde mij nog eenzamer dan de jongens in dit verhaal. Na deze kerstmis bleef mijn vader enkele weken weg. In de jaren daarna werd hij steeds zonderlinger, gestoorder en kwaadaardiger. De rest van zijn geschiedenis is meer dan verschrikkelijk. In de herfst van 1984 moest ik aan de mislukte kerstviering anno 19 zoveel denken. Ik kocht toen bij een strip Huckleberry Finn... in de serie Illustrated Classics, beroemde boeken in woord en beeld. Mijn eigen exemplaar was al vele jaren geleden verdwenen. Weliswaar had ik het origineel van het boek al eens in het Engels Proza gelezen maar dat had mij niet doen denken aan die krankzinnige kerstmis. Toen ik thuisgekomen met de nieuwe stripversie de plaatjes weer bekeek... raakte ik opnieuw van slag. Ik vond het plaatje waarmee ik mij het meest identificeerde... in die nacht van de eerste op de tweede kerstdag. Ik lag opnieuw weer in bed met een zaklantaren die steeds minder licht gaf. Hoe minder licht uit de lantaarn kwam, hoe meer tranen ik toen in mijn ogen voelde. Het is geboren het goddelijk kind dat u allen zo teer bemint. Een doodgeboren kindje zullen ze bedoelen... Na het kerstfeest met mijn vader en het kerstdiner aan de muren in de lamp... heb ik nooit meer een vrolijke kerst meegemaakt. Ik zal wel voor ellende in de wieg gelegd zijn. Dit was een verhaal van Boudewijn Buug, door hem zelf gelezen in Boeken van 25 december 1984. En daarmee ronden we het uurtje met de schrijver, dichter en presentator af. Boudewijn Buug overleed tien jaar geleden in 2002 op 53-jarige leeftijd. Gisteren, op zijn sterfdag, 23 november, werd bekend dat de muzikale theaterversie van het boek De kleine blonde dood van schrijver Boudewijn Buug geproduceerd gaat worden en in het najaar van 2013 in première zal gaan. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar radiokunst. Er is mist. Dat is duidelijk.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 En wat staat u allemaal nog te wachten bij woord hier vannacht op Radio 1? Straks tussen zes en zeven gaat het over armoede. In dit geval een documentaire getiteld A. Sociaal in Utrecht uit 1987. Van vijf tot zes een biologisch uurtje. Wat dat inhoudt, dat hoort u later. En zometeen in het volgende uur passeren Anton Pieck en zijn broer Henri de revue. Als u wilt reageren of opmerkingen aan ons kwijt wilt, dan kunt u ons op verschillende manieren bereiken. U kunt mailen naar word@vpro.nl of u schrijft naar vpro-word.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 om daar naartoe te kunnen. Via diezelfde uh, pagina op uh, facebook.com woord.nl kunt u ook de links vinden om onze programma's opnieuw te beluisteren. Goed, zoals gezegd, zometeen na een kort journaal... gaan we verder met onze uitzending van deze week. En daarin kunt u gaan luisteren naar een aflevering van OVT... met daarin De Dromen van een Tweeling. Een dubbelportret van de gebroeders. Piek Heel graag tot zometeen.